Kan met het de politie in Berlijn heeft ongeveer 600 deelnemers... aan een verboden coronademonstratie opgepakt. Er liepen duizenden mensen mee met de betoging. Meer dan 2000 agenten werden ingezet om de demonstratie te ontbinden. De manifestatie was een initiatief van de Queerdenkerbeweging. Die trekt volgens de Duitse inlichtingendiensten... veel complotdenkers, antivaccinatieactivisten en rechtsextremisten aan. De rechtbank gaf deze week geen toestemming voor 13 demonstraties... tegen de coronamaatregelen uit angst voor besmettingen. De Wit-Russische atleten die tegen haar wil in Tokio op het vliegtuig naar huis dreigte te worden gezet, zou naar een veilige plek elders zijn gebracht. Tsimanouskaya moest naar huis nadat ze gisteren op Instagram zware kritiek op de Wit-Russische leiding in Tokio had. Op het vliegveld van Tokio wende Tsimanouskaya zich tot de Japanse politie. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen 2350 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 605 minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen neemt nog steeds toe. Er liggen nu 683 besmette mensen in het ziekenhuis, 16 meer dan gisteren. Van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 187 op de intensive care. Dat meldt het Landelijke Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. De Duitse autocoureur Sebastian Vettel is zijn tweede plaats in de grote prijs van Hongarije kwijt. De Duitse is gedisqualificeerd omdat er na afloop van de race te weinig benzine in zijn tank zat. Daardoor kon de organisatie geen monster nemen om onderzoek naar onregelmatigheden in de Formule 1 auto te doen. Wereldkampioen Lewis Hamilton is nu als tweede geëindigd en loopt daardoor iets verder weg van Max Verstappen in het algemeen klassement. Tot besluit het weer. Vanavond is er nog kans op een bui in Limburg. Morgen is er afwisseling van wolken en zon. Op een enkele bui na blijft het droog. En het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NRS-journaal. Zin, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Terug bij ps Radio Show 1449 hier op ZFM. Kelly Andrew maakte weer een uh, nieuw album, Revelation. En, zo heet dat ook de track. En ik dacht eerst dat de beste man een solo pianist was. Helemaal niet waar. Het is uh, neon-classic music. En dat betekent dat er hele orkesten aan te pas komen. Het is echt gigantisch. Uh, Zit ook aardig in de uptempo. tempo. Dus uh, nou ja, we gaan naar de titel. Track luisteren, dus ik ben benieuwd hoe dat klinkt. Ik heb er nog geen gelegenheid gehad om het album helemaal af te draaien, want het bestaat wel uit 15 tracks en ehm, ja, het zijn al vrij korte nummers, maar goed, eh, het is wel eh, ja, heel wat anders dan een verzamelalbum ehm, en dat heet Music Mindful Music. As Sok Focus On, eh, ja. Ik zou zeggen, ik heb de, een website erbij gezet. Een linkje waar je die informatie kan terugvinden. En dat vind je allemaal terug op Peaceful Radio. In vol. Daar vind je ook de muziek en de playlist terug. Toch andere nieuwtjes. Eens even kijken waar eindigen we bijvoorbeeld mee met dit programma. En dat is een goede bekende van ons. Aelia. Dat hebben we naam allemaal. A Drop of Buddhas Tears. Dat is toch wel een hele mooie. En de track heet Tara Amantra. Dus we sluiten af met de mantra. Vertolkt door Aelia. Dat was destijds een van de grote artiesten van het uh, Heemsteedse... Uh, uh, label, um. Oriana Music, ja, moest even nadenken, verluisterplezier. Recordings artist Darlene Coldenhoven, and thank you for listening to Peaceful Radio.